Jeroen van Kamp met het Tenors Journaal. Een 19-jarige jongen duidelijk is: die jongen raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag op het evenemententerrein omwel. Hulpdiensten begonnen direct met reanimeren, maar overleed later die nacht in het ziekenhuis. Minister Kamp wil de plicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet versoepelen. Hij wil de wet zo aanpassen dat gemeenten zelf kunnen beslissen welke woningen wel of geen aansluiting krijgen. De Tweede Kamer heeft er al op aangedrongen om de aansluitplicht uit de wet te halen. Schappen van die plicht moet volgens de Kamer bijdragen aan het energie neutraal maken van nieuwbouwwoningen. Maar de minister ziet niets in een algeheel verbod op gasaansluitingen.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 Bij graafwerkzaamheden in het centrum van Arnhem zijn 45 skeletten gevonden. Archeologen spreken over het topje van de ijsberg. Er moet nog 400 meter worden gegraven daar. De menselijke resten stammen waarschijnlijk uit de 16e of de 17e eeuw. De website Archeologie Online meldt dat op dezelfde plek een begraafplaats heeft gelegen. Die hoorde bij een klooster uit de 15e eeuw. De resten van het klooster zijn niet teruggevonden. Het weer. Vannacht is het droog. Aan het begin van de dag is er eerst wat zon. Maar geleidelijk neemt vanuit het zuiden de bevolking toe. In de loop van de middag en de avond valt er een aantal buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Zal toch mijn ziel uw blijven zingen? Tienduizend. meer passie dan ooit O mijn ziel verheerlijk zijn hij Tegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht. Dan gaat meer dan schatten door iemand ooit aan schoud meer dan dat zo eenvouds veel meer was de prijs die u betaalde hier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 Toen u zich gaf, en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, na u de straat, en dacht aan mij, meer dan ook.